Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. En zo in het NOS Radio 1-journaal hoort u Hadewieg Minis. Zij wordt getipt voor een gouden kalf vanavond. Eerst krijgt u het NOS-journaal, Raymond Serré. Een commissie van de Italiaanse Senaat heeft besloten... dat oud-premier Silvio Berlusconi zijn zetel in de Senaat moet opgeven. Aanleiding is de veroordeling van Berlusconi voor fraude...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 Nederland spant een arbitrageprocedure aan in de zaak van de Arctic Sunrise. Het schip van Greenpeace dat onder Nederlandse vlagvaart werd twee weken geleden geënterd door de Russische kustwacht. De dertig bemanningsleden onder wie twee Nederlanders zijn opgepakt. Zij worden beschuldigd van piraterij. Met de arbitrageprocedure wil minister Timmermans laten vaststellen of Rusland het schip wel mocht opbrengen.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 De kinderopvangtoeslag voor ouders met een inkomen boven de 47.000 euro gaat omhoog. Het kabinet maakt daar 100 miljoen euro voor vrij. Eerder werd al geld gereserveerd om mensen met een lager inkomen te compenseren. Het terugdraaien van de bezuiniging op de kinderopvang was een grote wens van GroenLinks. Een van de partijen die nog meepraat over de begroting voor volgend jaar. Op Madagaskar is weer iemand gelincht, omdat hij betrokken zou zijn bij de ontvoering van en de moord op een achtjarige jongen. De man is een oom van de jongen. Het lijk van de jongen werd gisteren gevonden. Kort daarna nam een woedende menigte een Fransman en een Italiaan gevangen... in de overtuiging dat zij de jongen hadden omgebracht om zijn organen te kunnen verkopen. De Europeanen werden gelincht. De menigte viel ook een politiebureau aan omdat de Madagaskische politie de daders in bescherming zou hebben genomen. De politie opende het vuur en schoot twee mensen dood. De Nederlandse natuurdocumentaire De Nieuwe Wildernis heeft de status van Gouden Film bereikt. Sinds de première op 26 september hebben meer dan 100.000 mensen de film bezocht. Voor een natuurfilm is dat uitzonderlijk. De makers zijn dolblij met het succes, zegt een van hen Ruben Smit. Een enorme gok die we hebben genomen met deze film. Omdat het nog niet eerder gedaan is. Uh, je weet wel dat er in Nederland een selecte groep mensen uh, natuur en natuurfilms heel mooi vindt. En die groep is wel steeds meer aan het groeien. Maar ja, dat bioscoop is toch een andere stap. Hè? Dan moeten mensen toch echt een huis uit. En, en dat dat nu gebeurt, ja, dat, dat, dat is ongelooflijk mooi. De nieuwe wildernis gaat over het natuurgebied, de Oostvaardersplassen in Flevoland. Twee jaar lang filmden de makers de verschillende diersoorten op en rond de plassen. En dan het weer. Vanavond en vannacht wordt het overal bewolkt en het regent enige tijd langs de oostgrens. Morgen wisselen wolkenvelden en zon elkaar af met de meeste zonneschijn in de middag. Er valt nog een enkele bui en het wordt 16 tot 20 graden. Zondag is het rustig en droog weer en het wordt al 16 graden. De kans op mist wordt wel groter. Volgende week houden we droog weer met zon, maar ook kans op mist. Erwin Naert, hoe is het op de weg nu? Ja, de files van de Avondspits lossen nu vrij snel op. Er staan nog 21 files in Nederland. Die maken samen 69 kilometer. De meeste daarvan staan rond Utrecht. De bijzonderheid op dit moment uh, nog steeds die file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Uh, bij Afrit Buntschoten was een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. Vijf kilometer staat er nog wel. Op de A7 Amsterdam richting Hoorn door een ongeluk. Tussen Afrit Zaandijk en Purmerend Noord acht kilometer file. En tussen Purmerend en Purmerend Noord is de linkerrijstrook dicht.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 NOS Radio in journal Lucella Carasso. Henk Krol vond, hij kon niet anders dan opstappen. En dat is triest voor hem en natuurlijk ook triest voor de partij. Wat is Jan Nagel over het vertrek van Henk Krol bij hun 50-plus partij? Straks meer daarover. Uh, nu de rumoer in de Italiaanse politiek. Want binnen drie weken moet de Italiaanse Senaat een definitief besluit nemen over het politieke lot van Silvio Berlusconi. Eerder deze middag adviseerde een aparte Senaatscommissie dat de uitpremier zijn Senaatszetel moet inleveren. Ik ga naar Rob Zoutberg, onze correspondent in Rome. Rob, uh, hoe wordt daar inmiddels gereageerd op dit nieuws? Nou, er wordt vooral heel fel gereageerd door leden van de PDL, het volk van de vrijheid van Silvio Berlusconi. Althans, de mensen die nog vol achter Berlusconi staan, reageren. Het draaiboek was al lang geschreven voor deze uitspraak. Berlusconi zelf die is gaan twitteren, het onrecht is gedaan, de wet is voor iedereen gelijk, behalve voor Berlusconi. Maar verre valt me op dat, zeg, dat je kan zeggen dat uit het andere kamp, het kamp van zijn tegenstanders, de reacties toch heel erg rustig blijven. Heel onderkoeld, het valt, mensen euh, zijn er niet over aan het twitteren. Het kan er ook mee te maken hebben dat dit een dag van nationale rouw is... vanwege Lampedusa en mensen ook niet de straat op gaan. Zoals we natuurlijk wel eerder hebben bij, gezien bij nederlagen van Berlusconi... dat mensen met champagne de straat op gingen. Daar is op dit moment althans nog geen sprake van. Nou, of ze denken, laten we de vlag niet te vroeg uithangen... want uiteindelijk ja. moet de hele senator nog over stemmen. Ja, want Italië, want Berlusconi... Uh, heel goed, ja, de, de, de, de, het staat open, het... Uh, de Senaat zal uiteindelijk, daar gaat iedereen vanuit akkoord gaan... met dit advies dat vanuit deze commissie naar buiten komt. De commissie is natuurlijk een afspiegeling van de Senaat. Dus men gaat ervan uit dat vrijwel zeker de Senaat dit advies gaat overnemen... en Berlusconi dus zijn zetel zal moeten opgeven... Maar goed, ook Berlusconi, dus weet je dat soort dingen natuurlijk nooit helemaal zeker of ze echt gaan gebeuren. Maar dat is wel al binnen twintig dagen. Binnen twintig dagen is het zover. En dan gaat het toch ineens heel snel dat die uitspraak er komt van die volledige Senaat. Samenvallend ook met het moment dat Berlusconi zichzelf moet uitspreken over de taakstraf die hem is opgelegd vanwege die veroordeling, vanwege belastingfraude... Ja, God. Kijk, als de uh, Senaat akkoord gaat met deze uh, dat afpakken van die Senaatzetel... wel eens Koning zelf over een uh, taakstraf uh, zich moet uit gaan laten, dan hebben we natuurlijk wel met een hele andere politicus te maken dan de man die we twintig jaar lang gekend hebben. Ja, dan heeft hij in ieder geval tijd voor die taakstraf. Gaan er al uh, invullingen rond van die straf? Nee, je kan het je ook bijna nog niet voorstellen. Een taakstraf voor Silvio Berlusconi uh, voor het Italiaanse volk. Het andere alternatief dat hij heeft is een jaar lang huisarrest uh, nemen. Dat is een alternatief. Uh, Berlusconi is inmiddels al veranderd van residentie. Hij woonde in Milaan. Hij heeft die residentie inmiddels verplaatst naar Rome toe. Toch een beetje dicht bij de politiek blijven, denk ik, dat hij alvast bedacht heeft. En goed, ook daar horen we de komende maand, halverwege deze maand, dus al veel meer over. Rob Zoutberg was dat vanuit Rome. Verslaggever Marcel Bril is vandaag op de borrel van verzorgingshuis Amandelhof in Zeis. De aanleiding is de afsluiting van de Nationale Ouderdag. Een dag waar vrijwilligers met ouderen op pad gaan. Ja, uitgerekend op deze dag dus is Henk Krol vertrokken als leider van de 50-plus-partij. Marcel, eh, volgens mij kan je zeggen dat eh, daar bij jou, hè, als ik zo de afgelopen twee uur naar je luisterde. er verschillend over wordt gedacht over zijn vertrek. Ja, ik heb uh, echt de fans gesproken van Krol, maar ook mensen die het volstrekt terecht vinden dat hij... Uh weg is gegaan. In een zaaltje met ballonnen aan het plafond zit de doelgroep van 50 plus flink te kletsen. Een zaaltje dat je zou kunnen zeggen dat erg representatief is dus vanwege die verschillende meningen. Er wordt veel gepraat over politiek, maar ook over de leuke uitjes die ze allemaal gehad hebben vandaag. Vanwege die Nationale Oudere Dag. En dat valt mij op dat vandaag in ieder geval iedereen zo blij is. Ja, nou dat zijn we ook. Ik heb het mooi weer genoten. Ik het reisje genoten. En, uh, ja. Wat heeft u gedaan? Ik ben een rondje door Zeist geweest. Wat ik vroeger altijd met mijn man wil fietsen en zo. En al die wijken hebben bezocht. En uh, Zeist de slot. Ja. Bent u op zo'n dag dan ook bezig met politieke beslommeringen? Nou, niet echt hoor. Nee. Ik kies altijd nog wel. Maar niet op de Partij van de Ouderen. Maar ik vind het eigenlijk wel nuttig dat er zo'n partij is. Waarom kiest u er dan niet voor, als ik zo vrij mag zijn? Ik, dat mag u gerust weten. Ik ben een principieel stemmer... en ik stem de ChristenUnie. Als ik dan hier uh, rondloop, dan denk ik... iedereen is hier zo blij, dus is het wel zo erg? Ja, ja, dat kun je natuurlijk denken. In wezen is het misschien ook wel niet zo heel erg. Maar het is toch wel leuk als anderen zich ook weer eens inspannen... voor jouw belangen. Vindt u een oudere partij belangrijk? Ja, ik stem er niet op. Nee, ik heb zo mijn eigen partij, dus. En, uh, ja, je houdt je een beetje aan de principes vast. Dus. Uh, maar ik, ik, die dingen die ik van de week gehoord heb, die vond ik wel goed hoor. Voor de uh, TV, ja. Maar nu is de leider opgestapt. Ja, dat vind ik wel, uh, wel erg. Ja. Nou, dat hij toch wel uh, goede dingen had voor de uh, 50-plussers. Hè? Met, uh... Snapt u wel dat uh, als hij pleit voor goede pensioenen... en er is het verhaal dat hij geen pensioenpremies heeft betaald... toen hij ja. werkgever was, dat dat toch een lastig verhaal is? Ja, dat, dat, dat vond ik... Ik weet ook niet wat horen hoorde vanmorgen, hoor. Dat vond ik heel raar. Ik dacht, kan er nou tegenwoordig niemand meer eerlijk zijn... of uh, uh, uh, uh, alles gaat fout en, uh, en dat zulke mensen daar dan ook aan meedoen. is dus wel terecht dat hij op moet stappen, als ik u zo begrijp. Ja, nu, ja dat vind ik wel, ja. Maar om nou weer een goede terug te krijgen. Hè? <laughs> ja. Dank u wel. Fijne dag. Marcel Bril, dank je wel. Vanuit de zijst. Het is 12 minuten over zes. FIFA-voorzitter Blatter zegt dat er voorlopig geen besluit wordt genomen... of het WK 2022 in Qatar in de zomer of in de winter wordt gespeeld. Ik heb alleen gezegd dat we de beslissing niet maken... voordat we de World Cup 2014 ja, het kan beginnen of 14, beginnen of 15, maar het kan niet later dan 15. Ja, duurt nog zeker een jaartje. Dus Blatter gaf bij een vraag van een Duitsstalige journalist aan dat hij al veel eerder over die hete zomers in Qatar had moeten beginnen. Dat met de hitze, dat hebben ze absoluut recht. En ik zeg het nog eenmaal, we hadden vroeger over hitze spreken kunnen. En hij voelt zich verantwoordelijk dat daar niet eerder een besluit over is genomen.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 Ja, toch duurt het nog, uh, nog een tijd voordat de uiteindelijke beslissing komt. Uh, er is meer op, he, ophef over Qatar. Bijvoorbeeld over de Nepalese arbeiders die zijn gestorven bij de bouw van stadions. Maar dat is niet de verantwoordelijkheid van de FIFA, vindt Blatter. Wat arbeidsbedingingen in alle landen der wereld aanbelangt. is het niet een afgave of een controlearbeid van FIFA. Dat kunnen we niet overnemen. Volgens Blatter kan de FIFA niet veel doen. Pas als echt misstanden aan het licht komen... kan de voetbalorganisatie misschien helpen. We kunnen niet in deze zaken ingrijpen. We kunnen alleen iets doen wanneer we merken of zien of horen. En dan kunnen we zeggen, dat stimmt niet, we willen helpen. Dan kunnen ze zeggen, het klopt niet, we willen helpen. Dat was Blatter in een persconferentie vanmiddag naar de verkeersinformatie Erwin De Hart. Ik heb uh, nog een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Knoop het Eemnes en Afrit Bunschoten. 6 kilometer. Bekende plek, want daar, uh, daarvoor was een ongeluk gebeurd. Er staat nu een kapot busje daar op de linkerrijstrook bij Eembrug. En daarom die 6 kilometer vanaf Knoop het Eemnes. De A7 Amsterdam richting Hoorn. Daar staat 7 kilometer nog steeds tussen Afrit Zaandijk en Purmeren Noord. Komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En dan van de vijf, dat waren de 55 kilometer alles bij elkaar in Nederland. Dan de melding van het spoor tussen Zwolle. En kampen rijden namelijk geen treinen door een kapotte trein. En de vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. De Goudere, gouden kalveren worden uitgereikt vanavond in Utrecht. Eh, min of meer Nederlandse Oscars. De nieuwste film van Alex van Warmerdam, Borgman... kan vijf gouden kalveren in de wacht slepen. Beloof je dat je je niet laat zien? Tuinman, heb je daar een band mee? Nee, er is iets om ons heen. Iets wat buiten ons is en af en toe naar binnen glipt. De vijf nominaties dus voor Borgman. Waaronder de kalf voor beste actrice. Hadewieg Minnis kan het winnen. Goedenavond. Hallo. Ja, ik begrijp dat er nu een diner is voor alle genomineerden. Ja, in de St. Jankerk in Utrecht. En daar, daar zit u met de concurrenten. Wat zou een Gouden Kalf voor jou betekenen? Oh, uh, nou, het is natuurlijk altijd leuk als je, ja, als je, als je iets wint. Weet je, dan, dat je denkt: oh, de mensen vinden het goed wat ik heb gedaan. Dus dat, dat zou op zich heel leuk zijn. Maar, uh, ja, ik probeer er ook maar niet, niet te veel waarde aan te hechten. Nee, waarom niet? <laughs> maar ja, ja, zo als, valt het uh, uh, tegen, bedoel je. Nou ja, en ook, uh, ja, het, het, het doet geen. Het, het zou de film niet minder leuk maken, snap je? Ja. Um, ik ben gewoon zo blij dat de film zo mooi is. En ik, ik vind het natuurlijk heel erg leuk... dat ik genomineerd ben. En, uh, en ik hoop natuurlijk ook dat ik een win. Maar um, ja, ik hoop niet dat, het, dat het, het het allerbelangrijkste in mijn leven gaat zijn. Dus, snap je? natuurlijk bedoel je, ik wil het ook niet zo verwachtaliseren. Maar, ja. maar ja, ja, je moet, ja. Het zou mooi zijn en, en, en anders gewoon niet. Hè? Precies. Uh, welke rol heeft Van Warmerdam gespeeld... in de manier waarop jij jouw rol uh, hebt neergezet in die film? Ja, hij... Ik, ik, ik vond het ontzettend fijn met hem te werken. Hij, uh, hij weet namelijk precies wat hij wil zien en kan dat ook heel goed verwoorden. En ik voelde me eigenlijk als een vis in het water bij hem. Hij, hij, hij regisseert echt op een millimeter. Dus het is bijna een soort sport om met hem te werken om al die uh, verschillende laagjes aan te brengen op een soort ja, secure wijze. Dus ik vond het heel erg leuk. Het is dus een beetje schilderen was het. Dus dat, ja, ik, ik vond het heel erg prettig. Dus ik, ik ben heel dankbaar dat ik uh, met hem mocht werken, ja. En wisten jullie van tevoren dat jullie elkaar zouden verstaan? Want dat is natuurlijk wel belangrijk als je op de millimeter regisseert. Nee, ja, dat weet je natuurlijk nooit, hè. Dat is natuurlijk wel spannend. En uh, ja, hij, hij, hij, uh, niet iedereen vindt het volgens mij even makkelijk om met hem te werken. Maar ja, ik vond het toch wel echt heel erg leuk. En het smaakt wel echt naar meer. Ja, want, want zijn er al plannen om vaker samen te gaan werken? Ja, we gaan nu, over een paar weken, beginnen we met uh, Pierre Bogma en uh, Tini van der Meer te repeteren aan Welkom in het bos, Een voorstelling uh, van hem die hij ook geschreven heeft, Alex. En die gaat hij ook regisseren, dus ja, dat is natuurlijk wel ontzettend leuk. En terwijl je je ook weer wat meer op, op zingen was gaan toeleggen hè, de afgelopen jaren... We, we, we, we, moet je kiezen voor je gevoel tussen, tussen toneel, film, zingen? Of, of kan je uh, nu het combineren? Ik ben heel gek, want ik ben vanavond hier... En morgenavond sta ik in de Melkweg op te treden met mijn eigen album. Dus dat is natuurlijk... Soms loopt het door elkaar, maar... Ja, de muziek staat wel echt op nummer één. Maar ik zal nooit stoppen met acteren. En ja, ik ben nu aan het schrijven aan mijn tweede album. En uh, dan begin ik over een maand met repeteren met Alex. En dan... Maar ik doe het wel om beurt. Ik wil niet meer zo vroeger dat het de hele tijd allemaal tegelijkertijd gebeurt. Alleen is het nu een beetje grappig dat ik hier ben en morgen in de weg. Maar dat is ook alweer heel leuk, want het inspireert elkaar ook alweer. Goed. Nou, straks over de rode loper. Maar dat was in kan ook al geoefend, hè? geloof ik. Had ik al een beetje geoefend. Maar ik, ik, ik, ga, ik, ga, ik ga mijn best doen. Nou, mooie avond. Hoe dan ook toegewenst. Uh, dank dat we even konden bellen. Hadewig is. Dankjewel. Goedenavond. Doei. Dag.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 In de wrong direction. Passenger the wrong direction. In de Noord-Franse havenstad Calais is de politie slaags geraakt met tientallen migranten uit Syrië. Die daar sinds woensdag een veerboot-terminal bezet houden. De migranten eisen dat ze in Groot-Brittannië worden toegelaten. Ron Linker, onze correspondent, is in Calais. Ron, je bent daar een uurtje geleden aangekomen. Wat, wat heb je daar aangetroffen? Nou, het is net voorbij, uh, Lucella. De Syriërs zijn dat zelfgemaakte tentenkamp aan het afbreken op dit moment. De tentenkamp letterlijk uh, op de oprit naar de veerboot... die hier in Calais naar Groot-Brittannië vertrekt... en die hen daar naartoe had moeten brengen. Hè. Zo twee dagen geleden hebben ze hier een soort kat en muisspel gehad met de politie. Die Syriërs die wilden naar Groot-Brittannië. vluchten, hebben het oorlogsgebied in Syrië op vlucht wilden naar Groot-Brittannië... maar ze hebben niet de juiste papieren bij zich. En dus werden ze tegengehouden. En uiteindelijk hebben ze toen hier dat tentenkamp opgezet. Dat tentenkamp, dat nu dus letterlijk wordt afgebroken door ze. En weet je waar ze dan nu naartoe gaan? Ja, Ze hebben het lang overlegd vanmiddag met Britse en Franse autoriteiten. En uh, aanvankelijk weer hielden ze vast aan die eis: wij willen naar Groot-Brittannië. Maar de Engelsen hebben het voet bij stuk gehouden. Alleen diegenen die uh, aan gezinshereniging kunnen voldoen. Dus die al gezinsleden in Groot-Brittannië hebben, die gaan naar Engeland. En de rest krijgt hier in Frankrijk. Noodonderkomens en zal in de Franse asielprocedure worden opgenomen. Dat was niet de bedoeling. Ze wilden graag bij met z'n allen bij elkaar blijven. Dat was ook niet de bedoeling, omdat de Franse asielwetgeving... een stuk uh, trager verloopt dan de Engelse. Dus over het algemeen kun je zeggen dat de Syriërs... Uh, teleurgesteld hier afdruipen. Ja, want, want als je om je heen kijkt... Hoe, hoeveel zijn er nu nog ongeveer die er daar zijn? Het waren er tussen de... Ja, nou, enkele tientallen, dus 40, 60, 80, dat soort aantal hebben gehoord. Uh, kinderen, vrouwen, mensen die uh, vanuit Syrië uh, op weg zijn gegaan door Turkije... en uh, maandenlang uh, onderweg zijn geweest om uiteindelijk hier aan te komen in Calais. Ze hebben hier soms weken rondgelopen. En eigenlijk uh, ten einde raad hebben ze besloten... dan gaan we die loopband naar uh, de, de, de veerboot bezet houden. Dan gaan we daar een tentenkamp op bouwen. Uh, maar nu is het dus afgelopen. Goed, Ronlinker was dat, vanuit Calais. Dan gaan we als besluit van deze uitzending naar Den Haag... naar het ministerie van Financiën. Daar is minister Dijsselbloem nog aan het werk. Uh, dat zal hij vanavond ook nog zijn in verband met de onderhandelingen... met vier partijen die nog zijn overgebleven uit de oppositie. Peter, Peter Blok, jij staat daar voor de deur. Wie, wie ontvangt die nu? Ja, de financieel woordvoerders van... en toen hadden we er nog maar vier D66 GroenLinks... SGP en de ChristenUnie die zijn hier net naar binnen gegaan voor nieuw overleg. Zij willen nog meedoen met de coalitiepartijen met de VVD en de Partij van de Arbeid en met minister Dijsselbloem. Ze kwamen hier net aan. Mevrouw Schouten van de ChristenUnie, wat wilt u nu bereiken bij Dijsselbloem? Wij gaan zo naar binnen om de agenda vast te stellen voor de komende dagen. Wat voor ons erg belangrijk is dat we ook snelheid in het proces houden. Hoe moet het verder? Uh, dat gaan we binnen nu uh, bespreken. Moeten de beschouwingen worden uitgesteld? Wat vindt u daarvan? Ja, volgens mij gaan we dat binnen allemaal bespreken. Het hangt er vanaf uh, uh, wat precies het tempo wordt en wat we allemaal nog moeten afspreken. En we gaan spreken over hoe we de komende dagen het proces gaan regelen, wat ertoe leidt. Hopelijk voor D66 dat inderdaad die hervormingen, investeringen in onderwijs, lastenverlichting voor, voor mensen en bedrijven, dat dat op de agenda komt. We gaan uh, het proces voor de volgende week bespreken vandaag. Dus ik verwacht dat we daar afspraken over maken. Uh, we hebben gevraagd om een keuze. Die keuze wordt steeds, uh, wordt steeds helderder. Uh, maar er blijven nog steeds grote verschillen. En uh, we gaan kijken of we daar uh, overheen kunnen komen. Ja, en dat uh, betekent dat ze weer verder gaan praten met Dijsselbloem. En dan uh, kijken waar uiteindelijk het uh, schip strandt. Vandaag dus uh, vooral uh, agenda's uh, die getrokken worden. En dan uh, de uh, onderhandelingen gaan waarschijnlijk dan volgende week verder. Peter Blok was dat vanuit Den Haag. Dan gaan we naar Joost Eertmans. want die gaat zo verder na half zeven met avondspits. Joost, goedenavond. Hey, yep. Lucella, goedenavond, van Den Haag naar Capelle aan de IJssel. En dat op dierendagen, dat is toch weer mooi. Eh, Werelddierendag zelfs, ooit verzonnen in 1929. En elk jaar weer een fenomeen, ik ga het er graag over hebben. Ik vind het nou prachtig dat zeven op de tien mensen eh, hun dier wat extra's geven vandaag. Dat bleek weer uit een enquête. Eh, maar dat geldt niet voor de tienduizenden zwerfkatten. De katten die rondzwerven op straat, eh, zonder chip. En dan denk je, die zullen wel worden gevangen, die worden dan in het asiel gestopt. Nee, die worden afgeknald. En dat doen we dus net als, zoals het in Roemenië gaat of China. Gewoon de kogel. Jaarlijks tussen de 8 en de 13.000 dierenluisteraars worden afgeschoten in ons land. Dat is echt bizar. En het gebeurt gewoon. De dierenbescherming is een petitie gestart daartegen. En ik steun die petitie van harte. Mijn stelling, afschieten, zwerfkatten, is wreed en totaal onnodig. Dat ga ik zo uitleggen op FM. Bel in op 0800 1121, dan komt u binnen. 0800 1121, of een hekje eens, hekje oneens. En dan lees ik je tweet live voor in de studio. De lijnen gaan hier nu open. Houd je verstand op één. Tot zo.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 Kom aanstaande zaterdag naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl, powered by NVM, voor de deelnemende huizen. Tot zaterdag op de NVM Open Huizendag. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn aanhangers van de moslimbroederschap... geraakt met mensen die de regering steunen. De politie probeert een einde te maken aan de gevecht op het Tagierplein. Er zal zeker één dode zijn gevallen en buitenlandse journalisten melden dat er hevig wordt geschoten door de politie. Een commissie van de Italiaanse Senaat heeft besloten dat oud-premier Silvio Berlusconi zijn zetel in de Senaat moet opgeven. Aanleiding is de veroordeling van Berlusconi voor fraude. Het voltallige parlement moet er nog over stemmen, maar het is bijna zeker dat Berlusconi uit de politiek verdwijnt. De potentiële aanhang van 50PLUS is gehalveerd door het vertrek van Henk Krol als fractieleider. Dat zegt een vandaag na een peiling. De ondervraagden zijn verdeeld over de vraag of het terecht is dat Krol is opgestapt. En de Nederlandse natuurdocumentaire De Nieuwe Wildernis heeft de status van gouden film bereikt. Sinds de première op 26 september hebben meer dan 100.000 mensen de film van regisseur Mark Verkerk bezocht. De documentaire gaat over het natuurgebied De Plassen in Flevoland. En dat waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Marco Foe. Met toenemende bewolking En vanavond en vooral vannacht gaat dat niet helemaal ongemerkt verder. Want de kant wat regen onze kant op... die valt met name in het oosten van het land. Minimumtemperaturen liggen rond 14 graden. Koud is het dus allerminst. En dan morgen op veel plaatsen een periode lang droog. Een enkele bui kan er nog wel vallen, met name in het binnenland. En in de loop van de dag breekt de zon af en toe door. In de kustgebieden blijft het als, zo goed als droog. En daar is de kans op zon ook wat groter. Het wordt 16 tot maximaal 20 graden. En dan de dagen daarna een heel rustig herfstweer... Weinig wind, temperaturen tussen 16 en 18 graden overdag. Er zijn zonnige perioden, maar de kans op nevel en mist neemt ook toe... vooral in de nacht en vroege ochtend. Gaan we verkeersinformatie. De avondspits is met 20 kilometer zo goed als voorbij. Een enkele file valt nog op. Bijvoorbeeld op de A1 richting Amersfoort tussen Laren en Eenbrugge 5 kilometer. Daar is de weg weer vrij. De weg is ook weer vrij op de A7 Amsterdam richting Hoorn... tussen Afrit Zaandijk en Afrit weide op de 2 kilometer file na dan. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam reden drie auto's tegen elkaar aan. Tussen Delft-Noord en Afrit-Berkel en rode rij. 6 kilometer file. En de rechterrijstrook is dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Afschieten, zwerfkatten is vreed en totaal onnodig. Goedenavond, een keer van rechts in Avondspits. Hier is uw roeptoeter. Geef uw reactie, het kan, tot 7 uur. Bel WNL. 0800 1121 In Nederland leven zo'n 3 miljoen katten... waarvan er enkele tienduizenden in het wild leven. Achtergelaten, afgedankt of verdwaald. Ze bezorgen overlast, jazeker. Ze scharrelen langs huizen of vakantieparken op zoek naar eten. Meestal zijn ze niet gechipt en niet gestelariseerd of gecastreerd... waardoor hun aantal alleen maar toeneemt. De oplossing? Afknallen. Zo'n 10.000 zwerfkatten krijgen ieder jaar de kogel. Soms zit er ook een foutje tussen. wordt een kat die wel een goed baasje had afgeschoten. Let op, in Noord-Brabant, Friesland, Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland... in het zuiden van Limburg en op Texel is de zwerfkat vogelvrij. Dat is qua oppervlakte meer dan de helft van alle Nederlandse provincies. Bestuurders geven jagers toestemming om de dieren te doden. Dat gebeurt meestal aan de rand van het stedelijk gebied. Ik spreek straks provinciebestuurder Johan van den Hout... en ik leg hem voor dat het inzetten op opvang, castratie en chippen... Helemaal beter is. Afschieten van zwerfkatten is wreed en totaal onnodig. Wel WNL 0800 1121. Ja, welkom, uh, luisteraars. Bij een half uur Stelling stellingmakerij tot zevenen zijn we er. Uh, de provincie Brabant. Ik krijg dus zometeen de, de bestuurder al daar aan de lijn. Die wil nul damherten, nul wilde zwijnen. Nul wilde huiskatten in haar buitengebied in leven laten. Dat was de reden ook voor, ik dacht de Partij voor de Dieren... om daar in Brabant flink lawaai over te maken. De petitie is dus gestart door de dierenbescherming. Overigens kunt u die tekenen op www.dierbescherming.nl... en dan een slash nee met hoofdletters. Ik zeg respect voor de zwerfkat. Kijk, het is een verwilderd huisdier... maar daarmee nog geen wild dat je mag afschieten. Daar zit er natuurlijk het verschil in met het wild... Dat, waarvan de wildstand in, in stand moet worden gehouden. Ik vind dat je katteigenaar gewoon moet beïnvloeden... Chip de kat, veel nuttiger dan het schieten. U kunt reageren op 0800 1121. Vindt u dat het moet kunnen of moet gebeuren? Het afschieten van zwerfkatten of juist niet? Uh, Jan-Willem Bosserveen twittert het eens. Eerdmans, afschieten van zwerfkat is wreed. En mooi dat, dit op, dat je dit opbrengt op de Dierendag. En Hendrik Slot zegt... Zal ik ze dan maar bij jullie in de tuin laten lopen? Uh, ik ga naar de eerste beller. En uh, die komt uit Nijmegen. Meneer Bakker is dat. U meldde zich als eerste. Goedenavond. Ja, goedenavond. Nou ja, eigenlijk horen katten helemaal niet in de thuis. Je laat je hond ook niet loslopen en katten horen ook niet los. Nee. En je hoeft ze van mij niet af te schieten als ze maar uit de natuur verdwijnen. En het, is een pro het probleem is nee, dat je midden in de natuur zit als jager en er loopt een kat. Ja, je wil hem uh, misschien niet doodschieten, maar hij zal er toch uit moeten. Dus... Dan is het schieten misschien de makkelijkste oplossing. Maar mag, mag ik vragen waarom? Want u komt ook uit Nijmegen in de buurt. Nou, uh, uh, waarom uh, moet dat? Ze uh, zijn enorm schadelijk in de natuur. Uh, ze vangen uh, enorm veel vogels. Ze maken nesten kapot. Ze vangen uh, muizen en uh, andere dieren... die eigenlijk uh, bestemd zijn voor uilen... en andere dieren die daarvan moeten leven. Ja. En uh, een, een vos... ...wat hij nodig heeft om te eten, maar een kat die bijt iets dood... ...die laat het liggen en die gaat door naar het volgende bijt die weer dood. Ja. Die blijven de, de nou, doodmaken ja. en dat is vreselijk schadelijk voor de natuur. Ik geloof dat ik daar wel in mee kan komen, dat wil ik ook niet, niet bagatelliseren. Het enige is dat ik zeg, zo'n kat zou je, net als dat in het stedelijk gebied gebeurt... ...we gaan toch ook geen kat afschieten hier op straat in de stad... ...dat je die gewoon opvangt, probeert te vangen met een katvanger... ...en je, en je sleept ze mee naar het asiel. Ja, het erg is uh, uh, dat als die katten gevangen worden, dan worden ze gecastreerd en gesteriliseerd. En dan worden ze weer losgelaten. Dus dan blijven nou, ze net zo schadelijk. Tot, Alleen het voordeel ja. is dat ze dan zich niet meer voortplanten. Dat is een groot voordeel, maar je moet denk ik. We proberen ja. om die weg gewoon uit de natuur te halen. Ja, helder punt, meneer Bakker. Dank, dank je zeer. Uh, de lijnen zijn vol, maar u kunt er vast nog zo even bij komen. Ik zeg dus: afschieten en zwerfkat is wreed en totaal onnodig. En dat op dierendag. Um, Frans van Strater uit Leiden. Ik sta bijna zo. Goedenavond, Goedenavond. Goedenavond. Ik, nee. ik zou hem even op een parkeerplaats zetten vanwege het geluid. Ja, cool. uh, ik, ben, ik ben het er niet mee eens. Um, waarom zouden ze niet afgeschoten mogen worden als, uh, zodra ze overlast veroorzaken? Uh, zoals uh, bijvoorbeeld nou ja, onder laatste strijwen. En uh, Ik denk dat de gemiddeld dier vanuit de bio-industrie jaloers zou zijn op uh, een van die katten. Of uh, nou ja, Voor mij mag het ook met honden gebeuren, zo gezegd. Ja, honden, honden daar, daar doen ze het gelukkig niet mee, maar die, die lopen er ook wat minder rond. Hè? Uh, toch zou dat, dat, dat zou ook een overlast kunnen veroorzaken, maar nee, goed, dat, dat, gebeurt, dat gebeurt minder. Wat, wat zeg jij, jij vindt het ook, ook geen uh, uh, goed verhaal om te zeggen, we gaan proberen wat meer preventief te werken. Dat je die eigenaren meer laat chippen enzovoort, zodat die dieren gewoon heel makkelijk teruggebracht kunnen worden. Ja, absoluut. Daar, daar ben ik uh, natuurlijk voorstander van. Ik bedoel, het is, uh, t, t, t is niet mijn intentie om uh, zomaar dieren af te schieten of wat dan ook. Kijk, dat ze daar zo op een gegeven moment overlast veroorzaken. Maar als het op een andere manier gereduceerd ja. kan uh, worden, dan, uh, ja. dan, beter. Of, dan heb ik daar abso ja, ja, ben ik ja, absoluut precies. Voor, Ja, precies. Frans, je vindt het ook wreed. Dus wreed is het wel, hè? Ja, ja. ja. ja maar uh, ik bedoel, uh, als je in Zuid-Europa gaat kijken naar, uh, ja. naar de honden. Ja, ik denk dat ze beter af zijn dan ze er niet zijn. Ik zou zeggen, alle honden, kom hier naartoe. Dat lijkt me, dat lijkt me veiliger. Ik, ja. ik bedoel, in China worden ze, worden ze gestoomd en, uh, en drie keer rondgedraaid ja, in ik? kokend water. Precies, dat is een andere koek. Dankjewel Frans van Strater, de tweede beller. Uh, Martijn van Helvoort twittert mij avondspits. Dat is niet voor de poes. Dat is een mooie van hem. En Wessel Veenstra zegt, oneens, zonder verdere toelichting. Um, zo, zojuist heeft uh, onze, onze producer de, de petitie live getekend hier in de show. En hij zegt erbij, in oktober overhandigt Frank Dales, directeur van Dierenbescherming... de petitie met uw handtekening... aan staatssecretaris Sharon Dijksma. Dus tekenen dat ding op dierenbescherming.nl... en dan slash nee. Um, zo een hoort u de Dierenbescherming. Ik ga nog eens kijken naar een medestander. Oleg Wouters komt uit Utrecht. Hallo. Ai. Vertel. Um, nou, uh, wat ik daarnet al even... aan je redacteur of zo... Peter, verteld ja. heb... Uh, is dat ik vind... dat ze... Uh, die bazen moeten aanpakken. Ja. Als je een dier neemt, wees er verantwoordelijk voor. Ja, dat is het. Mensen goed. zien het als een speelgoedje. Ja. Oké. Okay. Is het niet? Het is een levend wezen dat verdient respect. Precies. Goed punt, Oleg Wout. Dus Dat is inderdaad helemaal waar. En ik vind ook dat we daar, moet, daar moeten zijn. Maar dan nog zou ik zeggen... als er ze zoveel rondlopen, ga je ze vangen en niet afschieten. Dat vind ik eigenlijk... Ik, ik spreek met Dick Nachtegaal. Hij is persvoorlichter bij de Landelijke Dierenbescherming. Goedenavond, Dick. Goedenavond. Goed je spreken uh, over deze kwestie. Uh, nou, om de eerste vraag maar eens te, zeggen, te stellen: wat is, wat is de schade? Uh, die, ja, we hoorden er net al een beller over, maar wat is nou de schade waarvan überhaupt de, de, reden, de reden wordt gegeven van er moet worden geschoten, want die, die, die katten, die mollen, die mollen het hele land. Ja, nou ja, deze meneer die ik net hoorde, die wordt daar heel sterk van overtuigd uh, dat uh, de kat voor zijn plezier allerlei dieren aan het doodmaken is. Ja. Ik betwijfel dat zeer. Er is ook geen. Uh, voor zover ik weet, in ieder geval geen. Uh, onderzoek wat uh, aantoont hoe groot die schade werkelijk is. Uh, dat we veel katten hebben in Nederland. en dat die niet in de natuur thuis horen. Kijk, daar zijn we met z'n allen denk ik wel overheen. Ja. Uh, dus. Uh, ja, maar of die nou werkelijk zoveel schade aanrichten. dat je ze maar allemaal moet gaan afknouwen. Ja, dat, uh, dat is dus niet de nee. weg die wij uh, zien. Nou, volgens jullie cijfers belanden elk jaar 50.000 katten in een asiel. Ik heb de indruk ja. dat die asielen niet alleen in de zomer... maar jaar, het hele jaar rond helemaal propvol zitten bij jullie. Klopt ja, dat? Ja, het, uh, het is druk. Het is, uh, ook nu uh, zitten er weer bijna 2000 uh, katten in onze asielen te wachten op een, uh, een maandje. Juist. Dus, maar is het zo dat er gewoon eigenlijk ook geen ruimte meer bij jullie is... dat die katten maar blijven lopen? Of is dat, dat, dat geen argument? Nou, dat punt hebben we nog niet bereikt. Maar we moeten wel met ons allen realiseren... dat als we hebben op dit moment in Nederland 3 miljoen katten... Ja. Nou, dat zijn er meer dan genoeg. Ook echt voor iedereen die een kat graag zou willen als huisdier... Is er zijn er voldoende katten. Dus wat je net zelf ook al aanhaalde... We moeten beginnen bij uh, de, de, de kateigenaar zelf... Ja. Als je een, een kat in huis neemt, doe dat wel overwogen. En inderdaad, zorg dat je hem laat chippen en laat kastreren of steriliseren. Zodat we niet met uh, uh, continue aanwas en ongewenste netjes blijven zitten... Ja. die dan weer of in de asielen of in de natuur terechtkomen. komen. Ja. Hey Dick, waarom lukt het jullie niet om de provincie te overtuigen? Nou ja, dat is, op een of andere manier wordt toch steeds weer gekozen voor het idee van... ja, we moeten acuut nu het probleem oplossen. Nou, schiet maar af, dan is het vast opgelost. Ja. Maar dat is dus een misvatting, want je krijgt het nooit voor elkaar. Ook jagers geven dat zelf toe om een hele groep katten die in een bepaald gebied wonen allemaal af te schieten. Daar zijn ze veel te schuw voor. Ja. Uh, je blijft er, blijft er dus altijd voldoende over om weer voor te planten. Dus een jaar later zit je met hetzelfde het probleem. Helpt er, en over tien ja. jaar zit je nog steeds met hetzelfde probleem. Ja. Dus het is ook gewoon, los van het dierenleed, geen oplossing. Dat ge dus vind ik nog een goede toevoeging. Zeg. Inderdaad, dat is, heel, dat is heel goed gezegd. Het is geen oplossing en het is nog eens wreed ook. De petitie loopt, 3000 mensen geloof ik, staan er momenteel onder. En dat loopt per minuut op. Kunt u nog steeds doen, zegt ik tegen de luisteraars, dierenbescherming.nl... en dan die petitie op slash nee. En dat gaat dus op, wat, welke datum was het ook weer, 12 oktober... Of zoiets geloof ik dat de, de petitie wordt overhandigd, hè? Ja, uh, in ieder geval halverwege deze maand hopen we met een mooi aantal uh, de petitie te kunnen overhandigen aan ja. de staatssecretaris. Ja. Die overigens, ik las vandaag, wel al een eerste stap heeft gezet over om impulsaankopen te voorkomen. Heeft ze aangekondigd dat ze dierenwinkels gaat vragen om geen dieren meer in de etalage te zetten. En ook kinderen onder 16 jaar geen... Uh, dier mee te verk mogen verkopen. Dus dat is in ieder geval een eerste stap richting die impulsen aankoop uh, oh. in uh, Dammen. Uh, dat is een nou, heel ander punt. Uh, daar kom je nu ja. even mee. Kinderen onder de 16 mogen geen kat meer kopen. Nee, dat, is, uh, dat heeft ze vandaag bekendgemaakt. Ik wist er nog dan niet. Of dat ineens uh, in het nieuws? Nou... Dat is even een, ook een, een, voor mij ook een nieuw impuls. Maar, maar bedankt dat je het even mel meldde, Dick. Hartstikke goed, Dick. Ja, dit even ja. een zijpad, maar het geeft nee, aan... Hè, die impuls aankopen, daardoor Precies. kan het uh, uh, weer een probleem worden in de volgende ja. Mooi. Bedankt, Dick. Dick Nachtergaal, persverlichte dierenbescherming. Merci dat je bij ons wilde zijn, de avondspits. En uh, ja, hij kijkt duidelijk de kat niet uit de boom. Maar hij vindt het uh, inderdaad tijd om het schieten uh, te stoppen. Afschieten van zwerfkatten is wreed en totaal onnodig. Dat zeg ik. U kunt reageren door 0800 1121. Of een hekje eens een hekje oneens. Stop de jacht dus op huisdieren. Uh, Oude Brompot zegt oneens. Er bestaan heerlijke recepten voor katten. Ze zijn afgeschoten ook veel makkelijker te bereiden. <laughs> Dit is toch wel ongelooflijk wat er op Twitter rond, rondzinkt. Uh, Jos Kingma zegt oneens. Zwerfkatten zijn vaak sterk verwilderd en laten zich dus niet makkelijk vangen. Bij overlast is het echt de beste oplossing. Maar Lauwens is het er wel mee eens. Die zegt de mens vernielt ook de natuur. Schieten we ook niet af. Dat is weer eens een mooi punt. Ik ga naar Frans. Hens uit Roermond. Welkom bij Avondspits. Goedenavond. Hi. Hallo. Hey. Ja, nou, wat ik eigenlijk me afvraag... kun je niet beter bij de bron aanpakken? Mm -hmm. Ik neem aan dat uh, katten toch meestal wel worden gezien... als gelijk aan honden qua dierenomvang. En dan je zegt van nou... Uh, hond en kat is gelijk in feite. Niet qua soort, maar qua huiselijke kring. Waarom mm -hmm. zijn er dan wel een hondenbelasting... Uh, wel een hondenbelasting en geen kattenbelasting? Nou, en dan zou je kunnen ja. zeggen, nou waarom kattenbelasting? Nee, als mensen dus ook over een belasting moeten betalen. Want heel veel mensen hebben wel vier, vijf, zes katten. En als je die lopen ook s'nachts vaak in het vrij rond, en die vermenigvuldigen natuurlijk ook in het vrij. Ik denk, als je daar belasting over zou moeten doen, net als de menige eigenaar van een hond zou moeten doen, ja. dan zou je misschien wat minder nemen, ja. hè, niet zo makkelijk zoveel nemen, ja. en dan heb je misschien ja. al de bron al een beetje aangepakt. Klinkt misschien een beetje raar, ja. maar ik denk dat er toch wel een kern van waarheid in zit. Of vind je dat daar uh, ook niet? Nou, de belastingen verhogen ben ik in het algemeen niet zo voor. Uh, is, is nee, nee, belasting verhogen niet. Hè. Kijk, want iedere hondenbezitter betaalt belasting... Ja. Maar een kattenbezitter betaalt niks. Nee, dat bedoel ik. Ik heb een kat. Dus voor mij gaan de lasten omhoog. Nee, nee, broer, nee. nee, nee dan gaan de Ik wil er ook niet denigrerend over doen. Hè. Dat nee. moet je niet verkeerd bekijken. Nee. Maar als je in de ogen van een dierenbezitter dan zo bekijkt... Ja. dan denk ik van ja, een kat staat wat dat ja. betreft gelijk een hond, want er zijn net zoveel katten. Ja, de reden voor de hondenbelasting ooit is geweest om het hondenbezit af te remmen. Jij zegt uh, dat is dus ook ja. uh, bij katten zo. Uh, ja. ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Nou, er zit wel een redenering in, moet je zeggen. Maar ik weet niet of je dat de, de kattenhouders moet aandoen. Maar het zou wel, denk ik, nee, de verantwoordelijkheid zijn nee, nee, de hondenbezitter wel aangedaan, of niet? De honden wel, ja. ja. Dat is een oud ja, gegeven. Ja, dat is wel het... verschillend. Dat is ook een soort discriminatie dan, nog niet? Ik ga, ja, daar, ga, da, daar ben ik niet helemaal met je eens, omdat het ook over hondenpoep gaat... waar veel mensen last van hebben. Daar wordt natuurlijk ook de hondenlast van aangekoppeld. Ja, maar aangekoppeld. mag ik daar wat over zeggen? nog heel erg snel? Ja. Als een hond, als uh, een uh, kat uh, s s rondzwerft, dan weet je ook niet waar die zit... en waar hij in de tuin poept en graaft en wat hij voor kattenkwaad uithaalt. En bij een hm. hond, dan zit hij nog uh, in je hok of in je huis en dan kun je nog een beetje... op. op maar op jij weet ook dat de kat ja. altijd een keiltje graaft. Ja. ja, ja, ja. ja. Dat is ja, Dat Ja, voor de ander natuurlijk. Ja, ja, Juist. Ja, ja. Oké, okay, Frans, nee, dankjewel. Je, je ja. snapt je, je, je natuurlijk wel een klein ja, beetje tegen de neer. Jouw punt is gemaakt, Frans, dankjewel, hoor. En op uh, Twitter zegt Herman Hobert... Eerdmans eigenaren zelf twee katten... moeten katten binnenhouden of buiten aangeleid. <laughs> Zoals wij dat doen in een buitenverblijf. Oké. Okay. En Ton is ermee oneens. Katten zorgen voor een hoop ellende. Ze stinken, vernielen, tuintjes en fokken. Maar raak. Nou, nou. Afschieten van zwerfkatten is wreed en totaal onnodig. Zometeen krijgt u de gedeputeerde te horen. Eerst nog even naar Chris Hoornik uit Vlissingen. Ja, goedavond. Dag Chris. Hallo, uh, Joost. goedavond. Uh, leuk dat ik hier periode ben. Allereerst complimenten trouwens. Dankjewel. Ik ben het, ik ben het uh, over het algemeen uh, met je eens. Zo ook vanavond. Trouwens. Hey. Ik, ja. vind het, uh, ik vind ja, het schandalig. Ik heb die petitie vandaag uh, getekend. Ook. Ik vind het schandalig dat die beesten afgeschoten worden. Uh, er moet wel wat aan gedaan worden. Daar ben ik ook wel met iedereen eens. Mm -hmm. Ik zat te denken, het, het steriliseren en dergelijke van katten, dat is ook behoorlijk bij de prijs. Uh, als ze dat nou eens drastisch zou verminderen in, in kosten, dan, dan niet verplichten. Dan zou het alle hoop schelen. En ook dat chippen, vind ik dat het eigenlijk gewoon een verplichting wordt voor, uh, voor eigenaar van katten. Dus helemaal ja. van kattenliefhebber. Ja. Maar als je natuurlijk niks doet, en je laat die beesten maar doen... Ja, dan kan het ook wel heel hard gaan en dat moet je natuurlijk voor zijn. Precies. Oké, okay Chris, dankjewel voor je support hier op IA Avondspits. Ik ga naar de gedeputeerde. Johan van den Hout is gedeputeerd, dat wil zeggen provinciebestuurder in de mooie provincie Noord-Brabant. Goedenavond, Johan. Goedenavond. Als ik Johan al mag zeggen. Um, ja, zeker. Bedankt, ik ben Joost. Um, de provincie die geeft dus toestemming aan jagers om die 13.000 zeg maar zwerfkatten per jaar af te knallen in, in die provincie die ik noemde. Um, dat gebeurt dus ook in Brabant, daar is veel uh, commotie over, ja, ja redelijk wat commotie over ontstaan. Um, kunt u dat kun je dat begrijpen? Ja, dat kan ik begrijpen, zeker op dierendag. Uh, maar het gebeurt al heel erg lang. Hè? Dus het is wel typisch dat het dan nu ineens uh, commotie oplevert. Maar inderdaad, als we het over muskusratten zouden hebben... dan lag de stemming waarschijnlijk heel anders. Dat denk ik uh, ook. Maar de kat is ja. een huisdier, toch? Ja, nou, de verwilderde huiskat natuurlijk niet. Hè? Die loopt uh, buiten rond en maar dat, hangt uh, ja, van alles en achter. Maar dat kan mijn kat zijn die ik even kwijt. Ik ben ook wel eens mijn kat echt een paar weken kwijt geweest. Toen heb ik hem weer gevonden met zo'n... Uh, met zo'n, zo ja, van de zwerfkat, zo'n zo kooi. Maar dat, dat ja. kan dan wel eens heel lastig zijn. En, en die was toen ook nog niet gechipt. Dus nee, nee. Ja. Dat kan... Ja, dat is zo. Ja, jouw kat loopt het risico af. Allemaal afgeknald worden vallen. jullie. Stel je ja, je barbare. Nou, ja, dan, ja, ja, eigenlijk wel. Hè. Ja. Nee, het is mo moeilijk om te zien uh, het verschil tussen wilde huiskats, uh, en een de uh, huiskat en een weggelopen huiskat. Nou, dat bedoel ik. Hoe maar zie dat? je dat? Nou, dat zie je niet. Dat is dus een zeker uh, risico. Maar het risico is wel heel klein. Hè? Ik bedoel, de meeste huiskatten lopen toch echt in de bebouwde kom rond. En daar wordt natuurlijk niet gejaagd. Hè? Daar nog is daar niet, nog... Hè? <laughs> Er gaan ja, nog geen patrouilles dat, alles... dat kinderen binnen moeten blijven... dat jullie met geweren ja. door de straten gaan. Dat, dat, dat, dat, ja. dat neem ik aan. Maar zeg, wat, Johan, wat dit nou het punt is... Ik probeer een pleidooi te houden met de dierenbescherming overigens... Van ja, ga ze gewoon vangen en, en, en naar het asiel castreren, chippen. En naar een baasje toe, een nieuw baasje. Of ja, desnoods gechipt los. Maar dan weet je in ieder geval zeker dat hij dat ook gechipt is. Um, ja, maar ja, want dan vangt hij nog steeds dezelfde vogeltjes, neem ik aan. Is hè, dat ook jullie schipen. bezwaar? Want net de dierbescherming zei, het valt allemaal heel erg mee met die, met die overlast. Is het in Brabant ja, ja, erg? Even. Nou, het zal niet per se bra, want, uh, zijn, want het probleem bij die verwilderde huiskatten is wel dat ze drie, vier uh, beesten per dag uh, doden hè, en een deel daarvan opeten. En dat zijn ook beschermde uh, kleine zoogdieren en uh, vogels. De meeste van die verwilderde huiskatten, uh, zeker die we afschieten, zeg maar, die lopen in natuurgebieden en in landbouwgebieden. Hè, en daar verrichten ze nogal wat overlast. Uh, dat dat er ontkent overigens de dierenbescherming. Nee, dat op. klopt, dat ja. zei hij net ook. Maar goed, zij zeggen ja. ook van ja, het zijn huisdieren, die zou je toch niet ja. als wild moeten afschieten. Ja, maar als we eenmaal verwilderd zijn, dan zijn het echt geen huisdieren meer. Hoor. En die kun je ook niet meer terug opvoeden, zoals ik op de die, uh, site van de nieuwbescherming uh, las. Dat is niet echt een alternatief. Ja, maar het probleem ja. is je je ze ook vangen of zo. Nou ja, dat, breekt, ja. Dat, dat is het punt natuurlijk. Hoe lang is een kat een wilde kat? Want het ja. kan we, zeker iemand, een kat die zo uit de bebouwde kom hier uh, loopt richting het randgebied. Die wordt, die wordt dan afgeknald, terwijl het eigenlijk gewoon een huiskat is die nog z'n ja. zoekt. Nou, dat risico is al heel erg klein. We hebben het over enkele miljoenen verwilderde katten. Er worden in Brabant 1500 per jaar ongeveer afgeschoten. Dus de kans dat daar dan toevallig jouw huiskant bij zit, is, uh, is minimaal. Maar het proble ja. mijn probleem is eigenlijk vooral, er zijn zo weinig alternatieven die, die ook echt haalbaar zijn. Ja, maar dit, ja, gewoon, ja, dat, dat, dat, dat, dat heb ik probeerd uh, te duiden, maar dat, daar zeggen jullie dat is ja. te lastig. Is het zo dat jullie ja. nog kunnen, uh, overstag kunnen gaan als provincie? En het afschieten van die katten uh, niet meer gaan doen als die petitie uh, genoeg handtekeningen oplevert? Nou, kijk, ten eerste, de, de, de uh, verwilderde huiskat is geen beschermde uh, diersoort, dus die mag sowieso bejaagd worden. Daar kunnen we verder weinig uh, aan doen. Uh, en ik ben on onmiddellijk bereid over start te gaan als er een goed alternatief is. En in de stedelijke omgeving is dat wel, hè, behalve dat je daar niet kunt jagen, is het ook makkelijker om verwilderde katten te vangen. Dat gebeurde in, in, in mijn stad Tilburg toen ik daar wethouder was ook. Mm. En dan worden ze inderdaad gecastreerd en weer losgelaten. Dat kan in een, in een stedelijke omgeving een uh, alternatief zijn, maar... Ja, ga in een bos maar eens een kat vangen. <laughs> nou goed, ja. Je zou het wel kunnen doen, denk ik. Het is inderdaad de vraag hoe je het doet. Maar het lijkt mij in ieder geval niet, niet onmogelijk ook. Hè, om te doen. Ja, wel onmogelijk. Kijk, we schieten nu 1500 af. Uh, we 1500 katten vangen is, dat bedoel ik echt wel met hand op mijn hart te zeggen, uh, onmogelijk. Oké. Okay. Dik nachterhaal, dan laten we het bij. dank je. Dank je oh sorry, Jan van der Hout. <laughs> Laat ik je niet om elkaar halen met de dierbescherming. Dankjewel, gedeputeerde in Noord-Brabant. Merci voor je reactie hier bij Avondspits. En ik zeg, afschieten zwerfkatten is wreed en totaal onnodig. Het is geen alternatief, zegt de gedeputeerde. Hoe ziet u dat? Dirk van der Plas zegt eens... het is niet humaan, de grootste vernielers van de natuur zijn wij zelf. Gaan we elkaar daarom ook maar afschieten. En Bas Tezeling is ermee oneens. Is niet zielig, want het is de schuld van de mensen zelf. En u opeens erover zeuren van het is zo zielig. Um, eens kijken, want er komen veel reacties ook op de lijnen binnen. Um, wie is het er nou? Nee, Deze meneer zegt Jaap Wittebrood uh, uit Graven. Zegt ik ben het ermee eens. Goedenavond. Goedendavond Joost, met jouw Witbrood. Hallo. Hoi. Ik kan je een klein voorbeeldje geven. Ik ben het natuurlijk absoluut eens met de stelling. Er wordt helemaal niks afgeschoten. Het bedrijf waar wij veel laden en lossen... en dat is dan uh, verschillende keren in de week... daar zit toevallig een zwerfkantje zit daar. Ah. Hoe ziet een jager of degene die het beest af moet schieten... Hoe ziet hij op 100 meter afstand? Is dit een huiskat of een wilde kat? Daar vraag ik me zo sowieso af. Ja. En dan komen we op het verhaal. Het betreffende zwerfkatje... ...wordt door de mensen van het kantoor... ...van het bedrijf uitermate... ...goed verzorgd. Wow. De chauffeurs die daar komen... ...veel buitenlandse chauffeurs ook... ...tot uit het oostblok aan toe... ...zitten de kat van alle kanten te vertoetelen... ...en te verwennen. Ik denk... Dat iemand het eens dus moet proberen om daar die daklaas af te schieten. dan nee. heeft hij een groot probleem. want dan heeft hij zomaar een trotsje... hele boze vrachtwagens oh, op <laughs> Dan moet hij rennen. Dan moet hij rennen voor zijn leven. Nee, mooi. Ik denk het wel. Ja, nee, dit is een voorbeeld. Maar dus, goed, de, de, de gedeputeerde dus zegt ja. Nogmaals, nou, nou, ja. hoe, hoe kan iemand ja. nou zien. is niet te, of te zien. Dat een nee, kan ook niet, Jaap. Nee, ja, bedankt. Want ik ga nog wel bellen pakken. Dankjewel, Jaap Wittebrood. Ik ben van harte mee eens. Uh, meneer van den Berg uit Soetermeer. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Eermans, uh, ja, u, u praat een beetje als een, uh, als een oud vrouwtje dat met zo'n spinnende poes op schoot zit en helemaal niet in de gaten heeft. Wat, uh, dat, dat de kat, zeker een loslopende kat, een van de meest vrede dieren is die in onze samenleving rondloopt. Die moet eens weten wat de schade uh, ja? die kat aanbrengt. En nesten en, en andere kleingedieren. Dus dat, dat beest is gewoon een, uh, ja, een heel vals gemeen beest dat ontzettend veel schade toebrengt. Kijk, honden hou je in huis, die katten lopen maar rond. Hmm. Uh, dus uh, ja, u, u hebt een soort emotie, ja. emotioneel gevoel ten aanzien van zo'n kat, omdat u er zelf zo'n leuk katje in huis hebt, maar. Ja. Uh, maar, uh, ja, u moet eens weten wat. wat, wat nee, maar even werkt. één ding. wij zijn het met elkaar eens, meneer Van der Berg. Dat het inderdaad schade veroorzaakt. Dat, dat, dat, dat ontkent ook niemand. Maar het punt is dat u, u denkt dat, dat mijn kat. dus te onderscheiden is van de wilde kat. die wordt afgeschoten. En dat, dat is het. kijk, ze dus lopen op echt een manier door de stad. ook niet door Kapel en de IJssel. Met, met geweer om die kat af te schieten. Dat gaat gewoon in natuurgebieden. Daar begint het. En dat zou een geweldige opleiding zijn. Maar de manier waarop u ineens voor zo'n kat opkomt omdat het een kat is, heeft het gewoon te maken met uw emo-gevoel. Ja, maar ook met Omdat uw emo-gevoel. Het... Niet dat u een groot kattenliefhebber bent, als ik het zo hoor. Ik ben geen kattenliefhebber, nee, nee inderdaad niet. Maar dat mm. dit, dat, ik, vind, ik vind het prima beesten, maar uh, ik, ik vind dat ze geweldig veel schade doen. En het zijn ook ontzettend gemene, valse beesten. En ik snap niet dat u daar zo voor opneemt. Ik, ik heb uh, mm. liever een paar mooie middels in de tuin, die ook niet altijd... Uh, wat, voor ook schade, ook... wat voor schade berokkenen ze u eigenlijk? Nou, ze, ze, ze maken alle nesten in mijn tuin kapot. En dan lopen er steeds meer rond. Dus ik bedoel, dat is de schade die ze teweeg brengen. Als je geniet hmm. van een jong nestje vogels, dan zitten die gemeen. Ja, nou, dat niet alleen. Ze lopen over nieuwe auto's heen met al hun krassen. Ze trekken zich nergens wat van aan. Ze poeven overal. <laughs> en ze, ja, nou, nog even in uw partenbugs volgens mij. Of, of... Nee, nee, nee, nee, dat mag ik niet. En dat zal ik ook niet doen. Nee, hebben. dat het hopen bugs. we dan. Maar ik bedoel, ik vind als ze in het buitengebied beginnen... en uh, dan zou het, zou, het, zou het een hele opruiming okay. zijn. Meneer van der Berg, dank je wel uh, in dat geen kattenfan. Afschieten van zwerfkatten is wreed. Peter Klein zegt, laat maar lekker afschieten. Of anders verdoven en onderbrengen in de oost plassen voor de wolven die daar gaan komen. En Herman Koorromp zegt, loslopende uh, katten gewoon afschieten. Mensen die gek zijn met hun kat, hebben ze wel gechipt. En daar houden ze dus binnen. Mee oneens, maar wel eens, zegt Ari Kers. Vang ze steriel maken, loslaten en dagelijk laten voeren... Voor door werklozen honden zelf terugzetten in een park. Nog een korte van Levi van Dam uit Utrecht. Goedenavond. Goedenavond, Joost. Ja. Uh, ik wil net als die andere meneer je ook een compliment maken met je programma. Thanks. Uh, Echter ben ik het altijd oneens met je stellingen. Zo ook vandaag over de, de zwerfkatten. Uh, ik moet je zeggen, ik vind het een beetje onverholen sentiment voor je eigen kat, Joost. Vrees ik. Oh, is ben ook ik wel zo. eens met zo. De... Met met provinciebestuurder. Ja. Ja. Als het een muskusrat was geweest of enig ander dier... dan had je denk ik minder bezwaar gemaakt. Dus Zie ook wel... voor de kat, vrees ik. Lieve, ik moet je stoppen, helaas. We gaan verder praten een andere keer, want ik moet nog een uitluid voorlezen. Dank voor het luisteren namelijk, want de avondspits zit erop. Bellen en twitteren. Straks gaat Peter Possel verder met Mandjaren Dat is het koopprogramma van Radio 1. WNL is zondag weer met WNL op zondag. Voorzitter Ton Heerts van de FNV is er... Topkok Johnny Boer en zijn vrouw Therese en Anne-Marie Rakhorst... die gaat een tipje van de sluier oplichten van de Duurzaamheidsmonitor... die volgende week verschijnt. WNL op zondag dus, zondag om half tien Nederland 1. En smiddags op zondag is Kasper Kooi te horen op Radio 2 met Hotel Kooi. Volg ons op Twitter als u wil, apenstaartje, avondspits WNL. Namens Jan, Richard en Peter gaat het theater van het argument sluiten. We zijn er maandag weer, s'avonds om half zeven. Heel goed weekend, graag tot dan. Dan kom je tot... Twee dingen. Two Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. In de juridische week van Twee Dingen... een gesprek met de oud-CDA-minister van Justitie en Defensie... Job de Ruiter. Afkomstig uit een conservatief gereformeerd gezin... looste hij begin jaren tachtig de abortuswet door het parlement. En verdedigde hij de mogelijke plaatsing van kruisraketten in Nederland. Inmiddels is hij 83, blikt terug op de tijd van toen... en vertelt over het ouder worden en zijn leven nu. Twee dingen. Oud-CDA-minister Job de Ruiter...